Zo, dat uh, zit er ook uh, weer uh, op. Deze nieuwe single van uh, Yellow Grass, Down to the Water. Uh, daar begonnen we deze Alternative Verven mee. Het is, uh, ja, als je wat hoort, uh, geruchten hoort en weet ik veel wat. We hebben weer wat te doen, want uh, we hebben vanavond uh, weer uh, live muziek in de studio. Dat is altijd al heel erg uh, prettig. Maar uh, zoals gezegd, uh, dit klinkt al haast onnederlands, nederlands moet ik eerlijk zeggen. De nieuwe single van Yellow Grass uh, is uh, deze week uitgekomen. En uh, daarom uh, draaien we met uh, heel veel plezier hier bij Alternative FM. Vanavond hebben wij Anne in de, de, de studio. Zij speelt op een piano. Zij, uh, daar gaat zij uh, zichzelf op begeleiden. Dus wat dat er gaat, uh, gaan, we dat, uh, gaan we dat allemaal mee um, Twee nummers zo dadelijk in dit eerste uur. En twee nummers in het volgende uur. Dus dat uh, weet je in ieder geval wat er uh, allemaal uh, jou te wachten staat. Tussen nu en tien uur vanavond. En uh, nou, we hebben hier uh, een... Uh, een blik uh, techneuten rondlopen... waarvan ik uh, zeker uh, weet... Dat, uh, dat ik niet zonder hem kan. Dus Marcus van Dam. Ja, die, uh, die voelt zich natuurlijk weer als een vis in het water. Alsof hij in een Red Bull door de straten van Monaco heen rijdt. Dat is uh, zoiets. Moet ik er maar bij verzinnen. Als ik er dan toch een klein beetje... Uh, de autosportmind er maar eens even bij pak. Dan, uh, dan krijg je dat soort uh, teksten. Uh, dat uh, is... Uh, sowieso... Uh, degene die het... Uh, Waar ik niet zonder kan. Dus dat, dat, dat, dat is altijd wel fijn. En uh, hoe het uh, straks uh, verder gaat klinken, dat uh, gaan we zo allemaal meeblijven. Nu uh, tijd voor weer uh, een stuk muziek. Uh, Zij daar afgelopen vrijdag hun release, hun EP release in The Sugar Factory. En dit was de single daarvan. What have you? Het is wel stil. EP die deze week uh, het levenslicht heeft uh, gezien. En uh, een EP die, uh, naar mijn idee, ook uh, best wel um, ja, een onderdeel gaat vormen van een uh, drieluik. Tenminste, dat heeft ze zelf uh, gezegd. Ik heb het over Elena May. En dat, uh, dat EP'tje wat, uh, wat ze nu heeft uitgebracht, dat is afkomstig. kijk. En dan heb ik het weer niet paraat. Dat is dan alweer zo jammer dat je dat uh, dan weer even niet hebt. Maar het is Stars Raised Children. Dat is het... Uh, dat is de EP waar het om, uh, om draait. En daar heeft zij dus nu een, een, een tweede. Uh, dat is de tweede EP van uh, een serie van drie. Die uh, binnenkort uh, allemaal uh, achter elkaar gaan komen. Tenminste, daar uh, neemt ze dan wel de tijd voor. Want uh, eind vorig jaar toen uh, verscheen de eerste van uh, dat drie luik. En dat was uh, Fiber. En dan nog wat. Ik heb het allemaal niet. Paraat, jongens. Wat is dat allemaal over? Ship for Fibers, dat is, uh, dat is uh, de eerste EP. En Stairs Race Children, dat is de tweede EP. En dan komt er nog een derde aan. En die zal dan nog over een half jaar komen. Nou, ik hoop niet dat mijn geheugen als een uh, vergiet is. Zoals die uh, net uh, bij de aankondigingen van, uh, van dit, van dit uh, hele fijne gebeuren is. Maar goed, we hebben natuurlijk, ik zei het al, uh, in de aanloop hebben we een gast. En dan loopt die gast nou net weer weg. Dat is altijd wel heel erg leuk. <laughs> dat, is, dat is heel leuk. Heel leuk. Goed, maar uh, ik ga nu de microfoon openzetten. Dus, uh, en dat is uh, Anne en zij komt uit Zwanenburg. Hoi. Oh, sorry. Moet, oh. Uh, moet ik dan <laughs> moet ik wel een goeie? Hallo. Hi, hi. Um, Ja, want uh, we hadden het in de aanloop over uh, Zwanenburg. Daar kom je vandaan. Ja, over ja. de Wittebrug. De Wittebrug. ja, ik vind het zo'n <laughs> mooi, mooi tekst. Uh, we kennen dat een beetje in, uh, in de sporttermen. Als, uh, als het niet goed gaat, uh, dan ga je de bietenbrug op. Maar ja. de zware burgers waren zo creatief. Die hebben dat uh, bedacht. Ja. Omdat daar natuurlijk uh, de voormalige suikerfabriek heeft. Ja, en daar gingen tenminste. de bieten overheen. De suikerbieten. Dat denk ik tenminste. Uh, dat, was, dat hebben ze dan heel goed en creatief uh, ja. uh, opgelost. Uh, moet ik Ja, vind ik ook. Goed. Uh, jij gaat vanavond uh, wat, uh, wat laten horen in ieder geval. Zeker, ja. ja uh, even, even van hoe... Uh, ben je bij ons terechtgekomen? Want je hebt iets uh, laten klepperen op een gegeven moment. Laten klepperen? Ja, de mail. Oh ja, oh ja sorry. <laughs> <laughs> ja, ik heb... Uh, ik, ik doe het wel vaker. Dat ja. ik denk van... Nou, ik wil even op plekken spelen. En dan ja. uh, ga ik eigenlijk een beetje robmailen. Ja. En ik kwam via via... Ik weet niet meer precies hoe kom ik bij jullie terecht. En oh. ik dacht... Oh, dat is leuk. Mm. En ja. uh, laat ik even een mailtje sturen. En toen kreeg ik een mailtje terug. Ja, van mij. Fantastisch. <laughs> <Ja>. <laughs> en nu zit ik hier. Ja, um, ik zag dat jij uh, de magische uh, talentenjacht van Giel Belen. Daar, oh, uh, daar heb jij ook iets uh, mee gedaan. Ja, ik heb me ja. daarvoor opgegeven. Ik heb een filmpje ervoor gemaakt. Hebben uh, meer mensen gedaan, hè? Dus dat, dat hebben ontzettend veel mensen gedaan. En hij heeft een selectie gemaakt en daar zat ik niet bij... Ah. Ah. Zeg het dan eigenlijk zo? Uh, <laughs> zeggen Marcus en ik dan? Wow, wow, wow. Ja, dat is heel jammer. Ja, maar goed, uh, we hebben trouwens wel iemand die wel bij die laatste 25 zit. Uh, ja, <laughs> dat is, tenminste, die hebben wij hier ooit uh, gehad. Dat is Gabby Lieve, die, uh, die, is, uh, die zit er wel bij. En uh, dat, dat, is, dat, is, dat is wel leuk. Dus we hebben, mm -hmm. we hebben iets uh, daarmee. En uh, we hebben, zelf nou ja, goed, het komt in de loop van de, van de uitzending komt het allemaal wel goed. Ik ben benieuwd. Maar je bent uh, in een... Uh, in, uh, in, uh, in, in de uitzending terechtgekomen waar heel veel uh, grote sterren uiteindelijk uh, naar voren zijn gekomen. Oké. Okay. Om maar even wat te zeggen. Julius, wel eens van gehoord. Julius. Van uh, die, uh, die jongens van uh, Give It Up. Uh, ja, ze, hebben, ze hebben bij uh, 3FM, hebben ze oh, ja, ja. uh, Serious Talent uh, mm -hmm. zijn ze geweest. Uh, Suda Knight. Ja, die ken ik. Dat moet, je, dat moet je zeker weten. Nou, Chef Special hebben we, zeker. Hebben we ook gehad. Haarlem's eigen. Haarlemseigen. Dus, uh, <laughs> en, en zo zijn er nog, nog een aantal van, van deze bands. En uh, ook singer-songwriters die het uh, uiteindelijk uh, geschopt hebben tot uh, series Talent uh, bij 3FM. Ja. En uh, zelfs hebben we de gave gehad om in 2012 uh, de winnaar van de Grote Prijs van Nederland... ...tot twee keer toe uh, te voorspellen. Dus, zo. Uh, om maar te zeggen dat je dus in een, in een goed uh, gezelschap uh, bent. En dus uh, denken wij, dat, wij jij, dat jij daar ook wel uh, bij gaat horen. Oh, zijn, zijn, dat, uh, zijn dat ook nog aspiraties die je hebt? Nou, ik zou het natuurlijk geweldig vinden om bij dat groepje te horen. Ja. Dat, je, dat je het zo ver maakt dat je dan gewoon bij 3FM staat. Dat lijkt me echt te gek, ja. natuurlijk. Um, zit jij meer in het Amsterdamse popwielziel ...of zit je meer in het Haarlemse popwereld? Oh, god. Nou... Ik hang, nee, vraag, hè? Mijn dorp Jouw zit dorp. tussen Haarlem en Amsterdam in. Dus je kan de en ene kant... Ook... Ja, en je, je kan soms kiezen en zeggen van... Ja. Dag, nu ga ik even naar Amsterdam. Ja, ik heb me eigenlijk spelen. gesplitst. Soort van, uh, Ik ben heel vaak in Amsterdam om te spelen. Maar ik ben ook best wel vaak in Haarlem om te spelen. Uh -huh. En ik vind het eigenlijk allebei gewoon even leuk. Het is allebei gezellig. Ja, toch alle twee... Uh, Haarlem ja. zegt dat ze de popstad van Nederland uh, willen zijn. Hè. ja. Dus, uh, ja, Haarlem, maar Haarlem is ook hartstikke leuk. en ja. Je kunt er eigenlijk altijd wel terecht voor een jam-sessie. Of voor een leuk optreden. Dus wat dat betreft is Haarlem ook een goede popstad. Mm. Alleen ik vind dat Amsterdam dat ook is. Toch Want in Amsterdam, ja, de meeste leuke optredens heb je toch in Amsterdam gehad. Oh, ja. nou, ook, in, ook, in, ook in Haarlem, maar ja. ook in Amsterdam. Nou, ah, oké, okay. het, het kan. Yellowgrass die je helemaal aan het begin van de uitzending hebt gehoord, die komen dus hier ook uit de buurt. Okay. Uh, tenminste, Nienke komt uh, volgens mij uit Haarlem vandaan. En de band van oorsprong ja. uit uh, Amsterdam, dus er zitten wel wat, uh, ja, er zitten ook wel regionale uh, kenmerken in onze uitzending. Dus dat. Nou leuk. Dus jij bent er een van, want uh, yeah. nou ja, uh, uit de Haarlemmermeer. Uh, we hebben zelfs een electroband uit de Haarlemmermeer. zijn hier uh, okay. nog niet zo gek lang geleden geweest, dus gaan we denk ik ook nog wel even draaien. Dus uh, ik zou, uh, als ik jou was, uh, gewoon uh, lekker uh, op, een beetje opletten natuurlijk, hè, in, uh, van wat er allemaal voorbij komt. Tuurlijk. Ja. En en en nou ja, wat. Uh, en uh, leuke nummers uh, spelen. Ik doe mijn best. Ik uh, ga nog één e e e ding uh, over, over je nummers. Um, heb je plannen? Want, uh, want uh, ja, we hebben alleen het uh, videootje van de talentenjacht uh, van jou gezien. Oké, okay, ja. ja. Maar uh, heb je snode plannen om toch meer te gaan doen? Ik bedoel hier spelen nu? Nee, oh. niet alleen spelen, maar gewoon ook uh, muziek. Oh, later in de toekomst? Ja, ja, ja. ja ik heb zeker snode plannen. Ja. Ik, ben, ik, ben, ik ben wel van plan om uh, verder te komen met muziek. En ja. hoe ik dat precies ga doen, dat, is natuurlijk, dat weet niemand van tevoren. Maar ik ben heel hard bezig om zoveel mogelijk op te treden, meters te maken. En dan hoop ik. Uh, dat is ik heel nog, belangrijk. Jazeker, meters maken. Ja, zeker. Dat ik nog een mooie, een mooie carrière krijg. Het lijkt me hartstikke leuk. Dat lijkt me echt geweldig. Helemaal goed. Yes. Uh, we gaan uh, even een stuk uh, muziek uh, draaien. Won't Let Die is uh, cool. dat, uh, wat, we, wat je nu uh, gaat horen. En dat is van Ciao Lucifer. En dat is Mornings Dorenstein met Willem Wits. Time To be wrong a little bit This is the time To begin So I'm running along, running along Like a little child that's never scared This is the time To let it in Dat was hem. En dat was dus niet uh, Ciao Lucifer. Nee, Jan Over, Nee, dat was onze vriend. Niemand minder dan uh, onze vrienden. Brian Light. Die hebben dat uh, afgelopen week uh, ook al een EP laten horen. Hun nieuwe werk. En dat deden ze in uh, de voormalige Tivoli van, uh, van Utrecht. Daar hebben zij het uh, nieuwe werk uh, laten horen. Dus wat dat gaat, uh, staat het weer helemaal in het teken van, uh, van de nieuwe muziek. En uh, er komt nog veel meer aan. Uh, een van die uh, dingen uh, die, uh, die we laten horen, want uh, ik zie ook dat uh, Stage Republic, die heeft ook uh, deze week een uh, nieuwe single uitgebracht, uh, dus, uh, dus het wordt spitsuur. Uh, maar we gaan uh, naar de andere kant, want daar zit uh, Anne klaar en die gaat uh, voor ons een, een stukje spelen. Uh, welke twee nummers uh, laat je horen? Ik begin met Change of Heart en dat is een cover van de 1975 ja. en daarna speel ik een eigen nummer dat heet Case Closed. Oké. Okay. Are we awake Am I too old to be this stoned Was it your breath from the start they played a part For goodness sake my time to depart and I just had a change of heart change of heart Cause I feel as if I was deceived I never found love in the city I just sat in self-pity and cried in the car I just had a change of ooh into pieces and that's around the time I left and you were coming across as clever then you lit the wrong end of your cigarette your smile was full of diseases your eyes were full of regret and then you took a picture of your salad and put it on Lately, you look fit, but you're losing it. And you're mad thinking you could ever save me. Not looking like that you used to have a face straight out of a magazine. Now you just look like anyone, and I just had a change of heart. A change of heart Just had a change of heart Een cover dus, uh, maar we zijn natuurlijk ook nieuwsgierig naar... Uh, Jouw eigen uh, werk. Dat ja. was Case Closed. Case Closed. Wrists black and blue. They're clinging on me. Such a pretty mistake. Against the bathroom wall. Pin me down. My because you long to impress me. Your aesthetic is a nine, but your image is a crime, and your ego is radiating of your chest. What the hell you stuck in the fights ripped apart by the two ties I can help but justify why Ik, ik, ik heb het beeld van wat bij dat laatste nummer, dat het nummer wat je dus zelf geschreven hebt, yes. heb ik een beetje het beeld van een moeilijk gesprek op de bank. Uh, iets met uh, over een besluit wat onbegrijpelijk is en dat het eigenlijk ook onomkeerbaar is. Zoiets uh, en dan zie ik het uh, gesprek tussen twee mensen. Dat, ja. dat zie ik. Oh, dat vind ik wel heel erg leuk om te horen, want het is, ja. het is natuurlijk case closed. Dus ja, Daarom. het einde daarom. van een hoofdstuk, het einde van een relatie of whatever. Ja. Um, ja, en het gaat inderdaad erover dat je er niet meer uitkomt. En dat het eigenlijk ja. is van, uh, het was leuk, ja. maar doei. Ja. <laughs> wat een uh, prettige wedstrijd. Tot ziens. Ja. Zoiets. Bedankt. Uh, ja, bedankt ja. tot ziens. Ja, nou ja, het, uh, het, het, het zijn dingen die in het leven dus uh, gebeuren. Dus ja. uh, wat dat gaat, uh, is dit wel een nummer wat uit het leven gegrepen is. Maar goed, uh, nou, dank je voor, uh, voor dit moment. We gaan zo nog even, natuurlijk even verder praten ook over het werk wat je hebt gemaakt. Okay. Maar dat doen we zo. We gaan eerst weer even muziek uit de toverdoos laten komen. Uh, een van de dames die, uh, of uh, ja, iemand die bij ons geweest is, is. Uh, Ariane. En ze heeft uh, nog een uh, vrolijke shirt aan. En dat, uh, daar gaat het uh, nummer ook over. Ik heb. Giraffes on my shirt And my necklace is a bird You may guess what just occurred To me they're kind of remedy Flying off to Africa Living without demons No one telling you blah blah Since we're all being equal Sounds pretty Uh, en interessant uh, gesprek... wat er gevoerd werd uh, deze week op Facebook. Uh, een aantal van uh, de bekenden... van Willem Wits en uh, van Marnix Dorenstein... die uh, zeiden van... Uh, oh, zijn jullie weer samen? Die band die, uh, die de twee hebben... dat uh, dateert alweer van 2011... en het laatste wapenfeit was uit 2013... Toen uh, hebben ze de, even de stekker eruit uh, getrokken. Uh, maar sinds uh, een paar weken hebben ze de boel weer uh, nieuw leven ingeblazen. En dit was uh, dan het uh, resultaat. For real heet dat uh, nummer. En dat is iets heel anders bij de aankondiging van A Brighter Light. Uh, Won't Let Die. Dat, uh, dat nummer wat je net uh, hebt gehoord. Er zijn toch twee uh, totaal verschillende nummers uh, moet ik er even bij uh, zeggen. Maar goed, uh, ook ik kan uh, fouten maken. Goed, uh, we gaan weer verder eventjes. Met... Anne, want uh, ja. Hallo. Ja, ja. Um, Zwareburg. Ja. Nodig dat uit tot liedjes schrijven? Of? Nou, het, uh, ik kan zeggen als je in een dorp woont. En ik ja. woon ermee. zeg maar Zwareburg heeft op zich best wel dat uh, oude fabrieksgedeelte, weet je wel. Dat is best wel inspirerend. Als je daar zo langs het water loopt en je kijkt naar die oude fabriek, dan kan ik me wel daar. Kan je, uh, kan je er iets mee dan, of niet? Ja, soms wel. Ja. Want ik loop heel vaak... Uh, ik ga heel veel met de trein naar mijn werk, et cetera. Ja. En dan uh, loop ik wel eens gewoon langs die fabriek. En dan ga ik opeens een beetje denken van... Oh ja, dit is wel, dit is wel vet. En dan voel je je opeens heel eenzaam. Maar ja. dan komt er soms wel even een tekst naar boven. Dus op zich helpt <laughs> dat wel. Ja. En ik denk ook zeg maar, het isolatiegevoel wat je hebt. Omdat uh -huh. je toch niet in een grote stad woont. En bijna al mijn vrienden wonen in een, in een grote stad. Behalve dat mijn beste vriendin. Die woont wel gewoon in mijn bedorp. Ja. Maar uh, mijn vrienden wonen in de grote stad. En je bent toch wel even dan alleen... Ja? En ik denk, wat dat betreft is het wel goed voor liedjes schrijven. Je hebt wel rust. En, uh, ja. Ja, is dat ook belangrijk voor, uh, voor iemand zoals jij... als je dan toch... Uh, gebeurt dat in afzondering? Liedjes schrijven ja. en een beetje muziceren? Ja, ja? Ik, ben echt, ik ben echt iemand die zich terug moet trekken daarvoor. Want ik vind het... Um, ik ben best wel druk en chaotisch. Zeg maar, en je staat er in... nog geen hoor, dus... <laughs> nou, high five. <laughs> maar ja, ik heb, dat, ik heb dat heel erg. En als ik dan in mijn eentje ben... en ik ga schrijven, dan word ik heel... Ja, word ik echt heel zen. En dan kan ik opeens alles van mijn uit, uit me gooien, zeg maar. Dus... Leuk, leuk woord, zen. Zen. Ja, maar dat word ik echt als ik muziek ga schrijven. Ja. Ja, dat is Zit heel... je in een hele andere dimensie dan? In een hele andere wereld? Ja, uh, is een soort van uh, space zonder drugs. <laughs> Bijna is het. Ah, nou nee, ja, goed. We hebben hier een radio collega die heeft ooit <laughs> nog eens een keer een hele spacecake naar binnen gewerkt. Oh jee. En dat heeft hij geweten. Want hij was een heel weekend, was hij onder zeil. Dus... Uh... <laughs> Don't do drugs, kid. Ja, nee, nee, maar dat was een uh, vlaag van verstandsverbuistering. Ja, dat begrijp ik. Hij houdt uh, ontzettend veel, net als ik, van autosport kijken. Dus uh, ja. Goed, heb ik misschien alweer te veel gezegd. <lacht> <lacht> dus, maar uh, muziek kan dus uh, als een druk werken, dan? Oh nee, ik bedoel meer gewoon dat als ik, als ik muziek ga schrijven... dan ben ik echt even mezelf niet of zo. Dan, zit ik, dan denk ik ook helemaal nergens aan... behalve aan het liedje wat ik aan het schrijven ben. En dat is voor mij iets heel bijzonders. En ja. En dan moet niemand je storen ook, of wat dan ook. Nee, nee? Ik, vind dan, ik vind het dan heel erg. Als mijn moeder bijvoorbeeld roept, Anne, we gaan eten. Dan denk ik, nee, nee, mam. Ik ga ik niet eten. Nog, ik moet nog één dingetje nog even afmaken. Ja, dat zeg ik ook. Mam, ja. ik moet nog heel even één dingetje afmaken. En dan is het, vijf minuten later, Anne, eten. Dan denk ik, nee. <laughs> maar ja. Dat is een beetje ook het uh, chaotische, wat ik ook een beetje heb. Dus <laughs> ik, ik herken daar wel iets in. Ik denk uh, dat, uh, ja, dat heb ik ook wel. Dus dan ben ik even met iets bezig Ja. Maar goed, dat, dat, dat is een beetje het muzikale proces uit het brein van Anne. Als ze bezig is een liedje. Ja, nou het verschilt altijd hoor. De ene keer doe ik dat, de andere keer doe ik huh? dat. Het verschilt gewoon allemaal heel erg. Over liedjes schrijven gesproken. Ken jij Anouk Slik? Ja, ja? ja die, die ken die? ik. Ja, die is bij ons geweest ook. Ja, leuk meisje. Uh, uh, zij uh, weet nog niet, uh, nou ja, ze doet eigenlijk alles. Uh, Nederlandstalig en Nederlandstalig. Ja. En gewoon gezegd, ja... Ik, en twee stemmig het. heb ik gehoord Ook dat. Ja. Um, dat gebeurde in de, in de loop nog... dat ze meedeed aan de Rob akda boord Want daar ja. is ze meegedaan. En dit was, zei ze... dit nummer moet je eigenlijk dan het meeste draaien. En dat nummer dat heet Soms... Storms. as the golden Fine.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 What you gonna do? It's alright, so in love with you. It's alright, stranger than the news. It's alright. Ocean, en dat was uh, Stranger Than the News. En uh, dat heeft uh, te maken met alles wat je toegeworpen krijgt door onze vrienden van de media. Um, deze dame is ook geweest met haar band Lisa en de Lumberjacks met Hurricane. Lisa, Lumberjacks en Hurricane. Dat bracht de tijd op bijna drie minuten voor negen. Vier minuten voor negen, moet ik erbij zeggen. En dan hebben we dus nog, nog een uurtje voor ons snuffert liggen. Met daar, dat we daar natuurlijk nog de muziek van Anna nog laten horen in het tweede uur. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar we hebben nog, nog iets anders liggen. Het is een beetje indie achtig beentje uit Den Haag. Ik heb ze, onlangs heb ik ze nog eens een keer eventjes via Facebook van... bestaan jullie nog wel? Ja, zeiden ze van... we zijn nog zelfs, sterker nog, we zijn druk bezig met nieuw materiaal uit te brengen. Dus Het is dus dat je dat weet. Ze komen uit Den Haag en de clip die ze toen hebben opgenomen... Uh, dat hebben ze gedaan. Uh, waarschijnlijk ergens in de duin bij, uh, bij Scheveningen in de buurt. Want daar, uh, daar heb ik het toch wel een beetje het uh, vage vermoeden dat ze dat uh, op die manier uh, hebben gedaan. Nou, uh, om een lang verhaal te kort te maken, ik heb het over The Levi's. En dat nummer dat heet With You. Tot aan het nieuws van 9 uur.